We zullen hem moeilijk kunnen missen. Ja, ja, ja, ja. Japke is een best vanke, Maar Arjen is een goede zoon. Altijd opgeruimd. Altijd behulpzaam. Voor jong en oud. En zo eerlijk als goud, Jouwtje. Zo eerlijk als goud. Ja, zeker. Zeker. Zou je denken dan eh, dat het wel kan eh, met die twee? Het komt er niet op aan wat wij denken. Wat de heren samen wil voegen, dat scheiden wij toch niet?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 Je bemoeien met alles en iedereen en in het bijzonder met ons hier. Ik bemoei me nergens mee. Ik ga wel even langs Piet Bakker. Kijken of hij me wel helpen wil. Je doet maar, Hille. Je doet maar. Ayus, Jus. leert het nooit. Hij leert het nooit. En dat wil zien. En dat ik denk dat we dat doen.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 Dan zijn wij toch altijd de eerste? Ja. Dan zijn wij al op zee. Als de schuit van de commissie nog moet worden ingespannen? Ja, daar ziet het wel naar uit, hè? <lacht> zeg, uh, zaterdag, opperriet, hè? Ja, <lacht> zie ik je dan, hoor? <lacht> Wat een vraag! Ja, maar uh, zie ik je dan ook uh, met een pamp, hè? Wacht maar af, jongen. Wacht maar af. Maar, eh, uh, niet met Japke, hè? Hoezo? Niet met Japke! Nou, eh... Uh, gaat wat dat overal rond dat Japke van hem is. Haha, <laughs> buren die zandzak. Ja, zijn vader heeft het er al met heel over gehad, zei hij. Nou, ik zou zeggen... Wacht maar af, jongetje. Wacht maar af.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 Ach, denk ben ik toch veel te oud voor, Eegje. Dat is iets voor de jeugd. Mim, wat is dat nou voor onzin? Iedereen komt toch naar de nou. operatie? Misschien kom ik wel even kijken. Ik denk dat je dan een verrassing zult zien. Een verrassing? Vertel op. Ik denk dat je dan kennis kunt maken met het vanken van... Nou, van wie? Van Laas.